4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse journaliste Ans Boersma denkt dat ze mogelijk Turkije is uitgezet... omdat ze een relatie heeft gehad met een Syriër... die onlangs in Nederland is gearresteerd... vanwege voormalig lidmaatschap van een terreurorganisatie. Die relatie duurde tot de zomer van 2015. Afgelopen najaar werd hij opgepakt... omdat hij lid was geweest van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra... Boesma was correspondent in Turkije van onder andere het financiële dagblad. Het Britse Lagerhuis stemt op 29 januari over het plan B voor de brexit. Premier May zal het plan aanstaande maandag indienen. Tot die tijd voert ze gesprekken om te kijken hoe ze een meerderheid kan krijgen labour Jeremy Corbyn weigert een ontmoeting met May... zolang ze de optie van een brexit zonder deal niet van tafel haalt. May moet met een plan B komen... omdat het lagerhuis haar oorspronkelijke Brexit deal afgelopen dinsdag... met een enorme meerderheid heeft weggestemd. De zoektocht naar het jongetje van twee... dat mogelijk in een diepe put in Spanje zit, loopt vertraging op... De verwachting was dat reddingswerkers de peuter Julen... aan het begin van de middag zouden bereiken... maar waarschijnlijk is op zijn vroegst morgen pas duidelijk... of ze überhaupt in de buurt zijn. De graafwerkzaamheden worden bemoeilijk... omdat delen van het terrein bij Maleka zijn verzakt. Er worden nu nog twee tunnels gegraven om het jongetje te bereiken. En in het Universitair Medisch Centrum Groningen... is een personenlift met 14 mensen van de zesde verdieping naar beneden gestort. Eén persoon raakte daarbij gewond... In de lift stonden studenten en medewerkers van het ziekenhuis en universiteit. Volgens het Dagblad van het Noorden zijn ze 18 meter naar beneden gevallen. Het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden aan de lift. Die was vast komen te zitten op de zesde verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Andere liften in het pand zijn uit voorzorg buiten werking gesteld. En dan het weer. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Ook kan het even glad worden. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt een graad of vijf komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen is het droog met geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en het ring van Aquaduct. 40 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A8 Amsterdam richting Zaandam. Voor Zaandijk 10 minuten vertraging...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 Een hele goede middag luisteraars, dit is Muziekmoeder van Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Net zoals altijd vandaag met de vaste items, de instrumentale van vandaag. De column van Nel Kerkman, de nummer 1 van deze week. En deze maal een 1 uit 1981. De gouden oude van de week en het weer voor het komend weekend. En uiteraard weer bioscoopprogramma van Zirka Zandvoort. Dat is nog niet alles. We hebben ook nog nieuws uit onze badplaats. En ook nog een beetje uit de directe omgeving. We hebben dus een behoorlijk vol programma. ZFN beste te luisteren op frequentie 106.9. Op Psychokanaal Kanaal 40. En kijken en luisteren, dat kan ook. Alleen kijken moet u dan uh, via Google doen. En de andere kant moet u uh, ja, via Weer een andere weg doen en dat is wwwzfm livenl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik begin vandaag met een heerlijke Jonathan Jealous I Hear You Now Als altijd beginnen we met de evenementenagenda van januari. De 18e is er een kinderdisco met het thema deze meer als glitter. En het is Pluspunt en Vlemingstraat van 7 tot 9. En de 20e Zandvoort Lacht stand-up comedy en Amsterdam Beach Hotel aanvang om 8 uur. De 20e Klassenconcert, het Heemstede Philharmonische Orkest, Protestantse Kerk aanvang om 3 uur s middags. De 31e Regenboogborrel van Jong en Oud. Grand Café XL van 17.30 tot 19.30 En dan heb ik er nog eentje in februari, dat is de vierde. Rotary Zandvoort. Introductieavond, een Wapen van Zandvoort, aanvang om 8 uur. En ik begin met een hele mooie. En dat is van Jerry en de Pacemakers. En vergeet het nooit: als je loopt, loop je nooit alleen. You never walk alone. When you walk through a star. The end of a stone. There's a golden sky and the sweet Laten we het vooral nooit vergeten. Als we lopen, lopen we echt nooit alleen. Ik ga door met Cliff Richard. The Young Ones... flame is strong Cause we may not be the young ones very long Tomorrow Why well, wait until tomorrow Cause tomorrow sometimes never comes So love me There's a song to be sung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 Day, while the years have flown Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, en ik ga, het gaat over een Fransman, Paul de Sanviel. En dan ga ik draaien Dolanus en Melodie. Het begon, hij begon zelf als journalist bij een Franse krant, François. En later werd hij ook producent en van tv-programma's. Als directeur van de platenmaatschappij Disc AC startte hij een nieuwe carrière met als basis zijn passie voor muziek. Na het schrijven van zijn eerste song in 1962... werkte hij mee aan muziek voor songs in veel filmsoundtracks. In 1968, als manager van Michael Pomareff, ontmoette hij Olive Toussaint... en vormde beide een succesvol partnerschap als uh, componisten. Een partnership dat leidde tot meer dan 100 miljoen internationaal verkochte platen. Dolanus' Melody... Uit negatief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 voor iedereen. Ze zijn recent in Zandvoort komen wonen en willen graag hun passie voor yoga delen. Jan Brouwer en Marja van Riemsdijk. Ieder dinsdagmiddag geven zij yoga in pluspunt aan mensen met een sociale, psychische of financiële kwetsbaarheid. De accenten liggen op rustig bewegen, de ademhaling en ontspanning. Belangstellenden zijn iedere dinsdag, behalve de schoolvakanties, van half twee tot half drie welkom in pluspunt. De kosten zijn... 1 euro per keer, inclusief een kopje koffie en thee. Dus voor de kosten hoef je het niet te laten. Ik ga door met Bjork. It's on Sea Quiet. So still, shh, shh. You're all alone, shh, shh. And so peaceful until. You're gonna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and.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 De van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is de maand januari een ideale maand voor verandering. Nu de kerstverlichting, kerstversieringen en de takkenboom opgeborgen zijn... oogt de huiskamer vrij saai. Het wordt tijd om deze weer te gaan opleuken... door de banken van de ene naar de andere hoek van de kamer te verschuiven. Nou is Manlief niet echt een liefhebber van veranderingen... dus zal het in de schuiven moeten doen... op het moment dat hij met zijn wandelsmaatje in de ABD loopt. De weersomstandigheden werken niet mee, dus wordt het geduld van mij op proef gesteld. Eindelijk is het wandelweer en kan ik snel mijn plan tot uitvoer brengen. Na veel schuiven staan de meubels eindelijk op hun plek. Het resultaat mag er zijn. De kamer toont nu veel groter dan hij al is. Met een boeket bloemen en extra planten ziet de kamer er gezellig uit. Nu afwachten wat de baas zegt. Bij hij zit ik gespannen op zijn reactie te wachten. Het enige wat hij zegt is, wat gezellig! en hij gaat gewoon op de verschoven bank zitten. Nou ja, heb ik me daarvoor in het zweet gewerkt? Niet alleen ik heb kriebels om veranderingen aan te brengen... ook de gemeenteraad moet aan de bak. Ze staan diverse vernieuwingen voor 2019 op de rit. Eén daarvan is de herinrichting van de boulevard... waarvan de boulevard Paulus Lood als eerste aangepakt gaat worden. Net zoals mijn meubelen staat er veel schuifwerk vermeld... op het visualisatie van architect Max Eerschot. Zo komt er een 7 meter brede beachwalk... Aan de oostzijde wordt de beachwalk begeleid door een stenen zitrand... waar achter schuin geparkeerd gaat worden. Bij het casino loopt de beachwalk op gelijk niveau door... naar het nieuwe opgetilde rode plein bij de rotonde. Bam. Wat veel veranderd. En wat wordt er bedoeld met een beachwalk? Noem het beestje bij zijn naam en zeg gewoon paddelpad. Waarom altijd in het Engels? De auto's worden schuin geparkeerd. Dat wordt schuiven met de ruimte, want er kan dus maar aan één kant auto staan. Ik zie ook geen etspad, wat ooit te bedoelen beloofd is. En het optillen van het plein zal een klus worden. De, redactie, de re reacties van iedereen zal naar vertoning hetzelfde zijn als bij mijn man. Wat gezellig. Om vervolgens moeizaam op de harde zitrand te gaan zitten. Ja, Nel Kerkman. Castermijntje Oosterhuis met De Zee. Ik kan me nog herinneren dat hij uh, gedraaid werd. Of gespeeld werd, of gezongen werd, hoe je het noemen wil. Bij de opening van de uh, Johan Cruijff Arena. Toen heette het nog gewoon de Arena. Ja, dat was een mooie plaat. Heel mooi. Ik ga door met ietsje moderner. Bruno Mars met Moonshine. Hij was er nou dus heel ergens anders, hoor. Maar goed, we gaan door. Wie was er ook alweer? Oh ja, Lily was hier. En dat is Dave Stewart en Candy Dover. Je had de microfoon openzetten, dan gaat het beter. Nummer 1, dat is een hit uit 1981, heb ik gekozen. En dat is Stars of 40, nee, Star on 45. En de Star on 45 was een idee van een onbekende producer in Canada. Die daarvoor originele versies gebruikte zonder toestemming. Op de bootleg disco-mix, Alto Passion. En Let's Do It in 1980, die zeer behoorlijk scoorde in het clubcircuit. Daarna was producent Jaap Egremond. Eerder zo slim om deze mix nog eens te maken met nagezongen versies. Omdat Egmond niet de oorspronkelijke banden mocht gebruiken... verzamelde hij in 1980 enkele Nederlanders om zich heen... en maakte een medley van liedjes van de Beatles... opnieuw ingezongen met een moderne disco-rinte. Op nummer Stars on 45 kwam een dag na de moord op John Lennon uit... en werd in onder meer Nederland en de Verenigde Staten een nummer 1 hit. In Groot-Brittannië haalde het nummer 2... Star on 45 won in 1981 en 1982... de Nederlandse Export place van de stichting Konamis voor de bestverkopende Nederlandse muziekgroep. Hier is Star on 45 met Star on 45. Het Standvoortse museum organiseert op 27 januari een verhalenmiddag aan de stamtafel. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaat Jan Kol van 12 tot 4 van alles vertellen over de verschillende gebouwen die vroeger op de boulevard stonden. De kosten zijn 4 euro of een museumkaart. En kinderen die kunnen gratis mee. you no. Stuur zitten weer op. Ik hoop u straks weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.